vermoed dat hij dingen gezien heeft die hij beter niet zou zien. Ja, die kans bestaat, ja. Mm, ja. Dat is heel vervelend voor onze Christian. Mm. Heel vervelend. En waarom vertelt je mij dat nu pas? Ja, omdat het mij nu pas te binnen schiet. <lacht> maar enfin, laat ons nu niet te vlug aan het ergste denken. Uh, voor hetzelfde geld is er geen enkel probleem. Nee, nee, oké, okay, oké. Okay, maar uh, we staan wel voor belangrijke beslissingen. Hè? Mm. Waarom moest die stomme klootzak uitgerekend nu van dat dak eraf springen? Had hij een week of twee kunnen wachten, nee? Tjoh. Ah. Christian. Sorry dat ik wel later ben, maar ik had nog iets te reden. Ja. Even rap gaan wippen, zeker. <lacht> zeg, eh, apropos, gij <lacht> kent toevallig geen dekgenks die bij het ministerie van Justitie werkt. Ik heb nog een paar parkeerboetes die ik dringend kwijt wil. <lacht> van parkeerboetes gesproken, Valérie, heeft de politie die Jaguar van Dirk nu eigenlijk formeel in beslag genomen? Ja, natuurlijk. Dat is daar zo natuurlijk, hè? <lacht> Zolang ze Dirk zijn overlijden als verdacht blijven beschouwen, hebben ze daar recht, hè? Ja.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 Ik zal proberen er ook bij te zijn, ik zie nog wel. Bon, om um, hoe laat vertrekt onze vlucht naar Frankfurt nu weer? Om kwart over acht. Nou, oh, uh, Valérie, uh, je hebt toch voor mij een plaats aan het venster gereserveerd, oh, Zeg, dan vraag jij nu elke keer opnieuw, hè, Christian. Je wordt echt oud, hè? Gij zit aan een raampje en Steve zit naast u. Het is nu waar, hè? Ja, je weet dat ik aan één stoel niet genoeg heb, hè, Christian? Oh, zeker, manneke, we hebben geen tijd meer te verliezen, hè? Ja, ja, hebt gelijk, Valerietje. Laten we ons maar rap aan beginnen en de boel hier eens grondig doornemen. Want we moeten in Frankfurt nagens met koppen kunnen slaan, hè? En nu zeker.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 Kom aan, Anneke. Gooi het in de groep, kind. Uh, jongens, uh, er is iets dat je moet weten. Hola, hola. Jij hebt toch niet met Beekman in dat salon zitten stoeien, ja, hè? Zal het gaan, ja. Maar ik weet wie dat misschien wel gedaan kan hebben. Ja, gaat je ons dan nu vertellen, of is het een staatsgeheim? En uw gezichten te zien precies wel. Oh, nee, natuurlijk niet. Uh, nee, heel bruggen weten, denk ik. Uh, kijk, uh, Beekman heeft al lang een relatie met... Martin Salas <laughs>